7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo duidelijk in het NOS Radio 1-journaal... de soap rond de Vira en steeds meer geweld tegen politie. Nu is het NOS-journaal met Mark Visser. De protesten tegen premier Erdogan in Istanbul en andere Turkse steden houden aan. Opnieuw is er een betoger omgekomen. De man van 22 werd in de zuidelijke stad Antakya door zijn hoofd geschoten. Door wie is onduidelijk... Op het Taksimplein in Istanbul zette de politie traangas in. Met wisselend succes, vertelt deze Amerikaanse correspondent. Premier Erdogan denkt dat het vanzelf rustig wordt. Vanuit de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar Erdogan op werkbezoek is... zei hij opnieuw dat de situatie de afgelopen dagen is afgekoeld. Er is vorig jaar meer geweld tegen de politie gemeld. Politiemedewerkers deden ruim 4700 keer aangifte. 600 keer meer dan een jaar eerder. Het gaat om eh, geweld variërend van spugen, ernstige beledigingen, mishandeling en pogingen tot moord en doodslag. Het is niet zeker of het aantal geweldsincidenten ook daadwerkelijk stijgt. Politie zegt dat het mogelijk kan worden verklaard doordat er meer aandacht is voor geweld en mensen wordt gevraagd incidenten te melden.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 In Passau in Zuid-Duitsland heeft het waterpeil van de Donau gisteravond 12,80 meter bereikt. Dat is de hoogste stand in meer dan 500 jaar. Normaal staat het tot 4,50 meter. De gemeente verwacht dat het waterpeil niet verder stijgt. De elektriciteit in Passau is afgesloten en het openbaar vervoer ligt stil. Vandaag bezoekt bondskanselier Merkel de stad. Ook in Nederland is overlast door het hoge water. De uiterwaarden komen onder water te staan. Normaal kun je daar kamperen, maar nu zit er voor de campinggasten niks anders op. De boel aan het opruimen vanwege de verwachte hoge waterstand hier. Net nou een mooie week mooi weer eraan komt. De eerste mooie week, moet alles weg, jammer. Het water komt vandaag op en morgen staat het gebied dan helemaal onder water. In Rotterdam zijn twee slooppanden ingestort. Het gaat om twee voormalige woonhuizen dicht bij het Centraal Station. De woningen waren afgezet met hekken. Omdat de politie zeker wilde zijn dat er niemand onder het puin lag... is een speur rond ingezet, maar die heeft niets gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de instorting. De nieuwe burgemeester van Arnhem wordt Herman Keizer van het CDA. Hij is door de gemeenteraad voorgedragen als opvolger van VVD'er Pauline Krikke. Zij is sinds 2001 burgemeester van Arnhem en wil geen derde termijn. De 59-jarige Keizer is nu burgemeester van Doetinchem... en daarvoor was hij burgemeester van Roermond en het Zuid-Limburgse Margraten. Aas Roma en Fulham zijn het eens over een transfer van doelman Maarten Stekelenburg naar de Engelse club... Stekelenburg gaat vandaag om tafel met Fulham. Met de transfer van Stekelenburg zou een bedrag van 4,7 miljoen euro zijn gemoeid. In januari kest de overgang van Stekelenburg naar Fulham nog af. Het weer dan. Vanuit het noordoosten wordt het geleidelijk zonnig. Het blijft droog en het wordt 15 graden op de Wadden en 19 of 20 landinwaarts. Morgen verandert er weinig en wordt het opnieuw maximaal 20 graden. Verkeersinformatie dan. John Bakker. Met nog steeds maar twee files op de A7 van Horen naar Zaandam... bij knooppunt Zaandam, drie kilometer. En verderop op de A8 richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein... ook daar drie kilometer. En zo dadelijk praten we u bij over geweld tegen de politie. Dat is toegenomen, aan de meldingen althans. En de vieren straks.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 Je zal er maar wonen. Sluit nu een zekerheidspakket van Nationale Nederlanden af... en maak ook kans op een jaar gratis parkeren. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Waarom is de kennis die de Rabobank in huis heeft nou zo speciaal? Omdat die kennis niet alleen voor ondernemers is, maar ook bij hen vandaan komt. Oh, voor- en door-ondernemers. Precies.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 Overal in uh, midden-Europa. Meino Remmers is in de uiterwaarden in Nederland... en houdt het nog net droog. Dat is in het zuiden van Duitsland wel anders... merkte correspondent Wouter Meijer. Wordt u zo meer over. Ik neem u eerst mee naar uh, de politie. Want er is steeds meer geweld tegen de politie. Vorig jaar waren er meer dan 4700 aangiftes van geweld tijdens het werk. is dus veel meer dan het jaar daarvoor. Agenten werden bespuugd, beledigd, geslagen en kregen soms zelfs te maken met pogingen tot doodslag en moord. Hoofdagent Thijs Dirksen kreeg ook met geweld te maken. Ik heb in de zomer van 2011... ben ik werkzaam geweest bij een, een dancefeest in Zeeland. En daar is er een opstootje heeft, heeft plaatsgevonden. Daar ben ik op afgestapt. Daar waren twee mensen met elkaar aan het vechten... Uh, er vielen wat droge klappen, die heb ik daarvoor uh, gewaarschuwd. Omdat het uh, twee zussen van elkaar bleken te zijn. Uh, een van de twee die is uh, ja, echt er continu door blijven gaan. Die, uh, die bleef maar een beetje kwal, om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk heb, heb ik haar aangehouden. En heeft ze uh, met een volle vuistslag uh, op de zijkant van mijn gezicht om mijn slaap geslagen. Waardoor ik uh, volgens de collega's enkele secondes uh, een beetje groggy oud uh, ben geweest. En, uh, ja, en toen hebben de collega's het overgenomen voor mij, zodat ik mezelf een beetje kon herpakken. En uh, toen zijn we weer doorgegaan. Bent u eroverheen inmiddels? Ja, kan daar vrij goed mee omgaan. Uh, het was meer een deukje in de ego uiteindelijk dan, uh, dan dit. Maar ja, het is natuurlijk heel vreemd dat jij uh, daar staat. Je doet daar je werk, je doet je best. En je bent zelf gewoon, uh, gewoon vriendelijk tegen, tegen alles en iedereen. En, uh, en er gebeurt zoiets. Ja, dat, in het begin hebben we dan wel even iets gedacht van, ja, waarom? Weet u wat er verder met haar is gebeurd? Uh, ik weet dat zij uh, een, een goede anderhalve dag vast heeft gezeten. En uh, zij is veroordeeld. 40 uur onvoorwaardelijk taakstraf... En een proeftijd van twee jaar en een schadevergoeding van 500 euro. Thijs Dirkse is niet de enige die de afgelopen tijd te maken heeft gehad... met uh, geweld tijdens zijn werk. In één jaar tijd heeft Roland Wiescher 1883 incidenten geteld... waarvan uh, 259 keer een agent gewond raakte. En dat heeft hij eigenlijk gewoon gedaan door politiepersberichten op te tellen. Hoe kwam u op dat idee? Omdat mij opviel, uh, ik zat veel op internet, bracht nieuws op het internet en het aantal uh, incidenten tegen agenten dat nam toe, dat zag ik. En toen heb ik besloten in april vorig jaar om dat uh, iedere dag te gaan monitoren. En daar is dit uitgerold. Dan heeft u dus ook onderzocht uh, wat de oorzaak was van het geweld of wat de aanleiding was van het geweld. Dat klopt. Aanleidingen voor het geweld uh, zijn niet zozeer zoals de politie eerder schetste dat het verwaarde personen zijn of uh, veelplegers. Maar vooral uh, alcohol en drugsgerelateerd. bijna 400 gevallen in uh, 12 maanden. En bij al die gevallen kwam geweld tegen politie vast te spraken met, uh, met alcohol. En wat erg is, is dat, wat mij opvalt, is dat het geweld excessiever en harder wordt tegen agenten. Er zijn 122 agenten, zou je even uit mijn hoofd... waar ze geprobeerd hebben op in te rijden met een voertuig. Dat is voor een poging doodslag op een agent... die zich buiten een voertuig bevindt. Is het nou gewoon interesse voor u? Of zegt u ook, ik maak me hier boos over... ik wil dat er iets gebeurt? Eh, politieke actie. Politieke actie door eh, dit kabinet. En eh, alertheid bij de Kamer op dit probleem. Want eh, je ziet gewoon dat er tot nu toe te weinig aandacht voor is... Dat zei hoofdagent Thijs Dirksen tegen verslaggever Colette van Nuenen. Volgend uur praat ik met onderzoeker Jaap Timmer... over dit geweld tegen politieagenten. Tien minuten over zeven. Na urenlang overleg kwam het hoge woord er ook in Nederland uit. De NS stopt met de vieren. Maar het kabinet wil eerst weten... wat de juridische en financiële gevolgen zijn. Staatssecretaris Mansveld kon het besluit van de NS wel begrijpen... zei ze gisteravond. Als ik goed kijk naar wat ik heb gehoord en heb gezien... vind ik dat een verstandig besluit. Maar dat betekent wel dat ik de onderbouwing van dat besluit nadrukkelijk wil hebben. En nadrukkelijk wil inzien wat het alternatief voor de reiziger is. En die informatie zal ik op zeer korte termijn ontvangen. Hoe lang hebben we dan nog een vieren? Um, dat valt te bezien, want wij gaan eerst rustig te stappen. Wat is de onderbouwing van het voornemen van de NS? Wat is het alternatief voor de reiziger? Dat zal ik op drie zaken toetsen. De eerste is de concessie. Hoe verhoudt zich dat tot de afspraken die zijn gemaakt met de reiziger. Twee, is dat juridisch ook houdbaar? En drie... Uh, wat zijn daar de financiële consequenties van? En daar komt natuurlijk mijn collega de heer Duitsgenoem in beeld als aandeelhouder. Is het uitgesloten dat een andere vervoerder de concessie krijgt op korte termijn? Ik wil eerst de onderbouwing zien van het voornemen van de NS. Dan wil ik graag weten wat het alternatief is voor de reiziger. Uh, dat komt deze week. Daar wordt naar gekeken. En vrijdag zal met een oordeel van het kabinet deze stukken naar de Kamer gaan. Wat vindt u ervan dat het besluit van de NS al op straat lag voordat de NS met u gesproken had? Ja, communicatie gaat zoals die gaat. Ik heb vandaag de NS gesproken. Zij hebben mij hun voornemen verteld en ik wacht op de onderbouwing en het alternatief voor de reiziger. Dat is belangrijk. Zorgvuldigheid en tempo moeten hier heel goed bij elkaar komen. En de samenwerking met NS is uitstekend. Um, ik werk over het algemeen met heel veel mensen uitermate prettig samen. Ook met de NS. Nog even over uw brief waarin u schrijft dat u zich alle rechten voorbehoudt in de richting van de NS. Of u dat dan kunt uitleggen wat dat betekent bij voorkeur in Huistuin en Keuken Nederland. Nou, precies wat het is. Dat we ons alle rechten voorbehouden om uh, naar aanleiding van wat wij vinden een uh, mening te hebben en daar een besluit op te vormen. Dus ook de concessie aan een ander geven. Ja, dat staat er. Ja, dat zou wel uh, vergaand zijn. Hè? De NS de concessie zou kunnen kwijtraken. Staatssecretaris Mansveld zegt het echt. D66-Kamerlids Tientje van Veldhoven kan zich dat wel voorstellen. Ik denk dat we twee dingen moeten scheiden. Ten eerste moet de reiziger een betere tussentijdse oplossing krijgen... dan de halfbakkerdienstregeling waar we nu mee rijden. Dus er moet snel meer zeg maar, oud- of gewoon-materieel, wat we eerst ook hadden... de Benelux trein worden ingezet. En dan moeten we met elkaar de discussie aan wie gaat voor de toekomst, het structurele alternatief voor de jaar regelen. Moet dat de NS zijn of kan dat ook in andere partij zijn? Ik vind dat dat in ieder geval een discussie moet zijn. CDA Tweede Kamerlid Sander de Rauwe die is nog wat stelliger daarover. Mansveld, sta je nu niet blind op alleen de naam van de NS... maar sta je alsjeblieft blind op het belang van de reiziger. En die reiziger is erbij gebaat dat welke partij er ook komt... uit welk land die ook komt, welke kleur die trein ook heeft... dat er een stabiele, betrouwbare verbinding komt. En ik hoop van harte dat mevrouw Mansveld eindelijk inziet... dat het misschien ook wel zonder de NS zou kunnen en zou moeten. Dat lijkt me een hele moeilijke afweging voor de overheid... want A is ze enige aandeelhouder van de NS. En de NS heeft die concessie om te mogen rijden op die lijn... gekocht van de overheid. En dat levert de overheid 1,4 miljard euro op de komende jaren. Dus als die concessie wordt weggegeven of geschrapt... is de kans dat geld verdwijnt ook heel groot. De concessie zoals de NS die op dit moment heeft... is niks anders dan lucht en papier... Want de afgelopen jaren heeft de NS niks bijgedragen... aan alle beloftes die zij gemaakt hebben, inclusief concessiegelden. Dus als deze staatssecretaris gaat verdedigen... ik kan niet om de NS heen omdat ik geen inkomsten krijg... dan haal ik haar vandaag uit de droom... u heeft nooit enig inkomst gehad van de NS. Ze hebben veel beloofd, weinig gegeven. Die 1,4 miljard die de NS dus heeft toegezegd aan de overheid... om voor die concessie te betalen... dat geld moet toch ergens vandaan komen. Wie gaat dat eigenlijk betalen? De NS heeft zelf aangegeven in 2011 dat zij volledig garant staat voor nou ja, geblunderd bij de HSA. Dat betekent in ieder geval dat als zij die 1,4 miljard eh, niet opbrengen die in het verleden beloofd is, dat mevrouw Mansveld een erg groot probleem krijgt. Dat betekent dat dat eh, ten koste gaat van de NS, ten koste zal gaan van de reiziger met prijsverhogingen van dien. Dus hier ligt een heel groot probleem dat veel verder gaat dan alleen een trein die niet rijdt. Nee, met grote financiële gevolgen van dien, al dus Sander de Rauw. Om volledig inzicht te krijgen in de debakel... willen CDA en VVD dat er een parlementaire enquête komt naar de Vira. Later praat ik met de VVD daarover. En ik heb vanochtend weer een gesprek met de NS. Dat is fijn, hè? En heel Turkije wordt gedemonstreerd. U hoort zo dadelijk een reportage vanuit Ankara. Eerst naar Duitsland, want in de Duitse deelstaat Beieren... blijft het water maar verder stijgen. Sinds 1501 heeft het water niet zo hoog gestaan in de plaats Passau. Grote delen van de stad, die op het kruispunt ligt... van de rivieren de Donau, de Inn en de Ilts, staan onder water. Wouter Meijer stond gisteravond tussen de reddingstroepen. De promenade langs de Donau die loopt schuin af. En nu verdwijnt het asfalt op een gegeven moment gewoon onder water. Maar dat blijkt dan de ideale plek voor rubberboten om te beginnen... En weer aan te komen, om mensen uit de binnenstad te halen. Af en toe komt er eentje aan met twee, met vier mensen. Eén geëmancipeerd. Stel, vader draagt een kind op zijn rug en een kind op zijn borst. En de moeder heeft de tas met spullen bij zich. Wanneer bent u weggegaan? Wanneer moest u uw huis uit? Het is iets groots tien minuten. Tien minuten geleden uit huis gaat. Moesten ze hier zijn of wilden ze? Die worden maar rassen. In de loop van de avond is ook het leger gearriveerd met de grote vrachtwagen. Die hebben twee hele grote rubberboten. Daar passen dan nog meer mensen op. De Rampen bestrijden, die was er al de hele dag. En ook de Waterpolitie is volop in touw. Ja, es sind nog veel Leute da. Es sind nog niet alle evakuiert. We hebben halt im Stadtgebiet, man kan het jetzt nicht genau sagen, ja, 500 werden bestimmt schon aus den Häusern rausgerettet worden sein, Maar es sind immer noch recht gedacht. Nou, we hebben vandaag, ik denk, ongeveer 500 mensen uit huizen gered. Maar er zijn er nog een heleboel. Moeten de mensen daar nou allemaal weg of mag je ook blijven? Die durven bij ons ook blijven. We zwingen niemand. Als dit huis wäre is, dan moeten ze eruit. Maar ansonsten darf bij ons iedereen in huis blijven. mag wel blijven als je graag wil. We halen echt alleen mensen eruit, gedwongen als het huis bijvoorbeeld dreigt in te storten. Als het echt dreigt te bezwijken onder het water. En we zorgen ook dat de mensen kunnen blijven. Dus we brengen ook eten en drinken zodat ze in huis kunnen blijven. Ons correspondent is nog altijd in Passau. Wouter Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de toestand op dit moment? Is het water nog verder gestegen vannacht? Nou, die mensen die je net hoorde, die geëvacueerd zijn... die kunnen voorlopig nog niet terug, want het water staat nog steeds in de binnenstad. Maar het goede nieuws hier in Passau is dat het ergste wel voorbij is. Vannacht om vier uur. Volgens de deskundigen is de hoogste stand gemeten. Dus nu is het tel langzaam weer aan het dalen. Maar dat betekent niet dat het water weg is. En In andere plaatsen in Duitsland uh, komen nog steeds nieuwe plaatsen. De problemen, daar stijgt het water nog. Dat is dan vooral in het oosten, dus in Sachsen, uh, plaatsen die te maken hebben met het water van de Elbe. De stad Meissen bijvoorbeeld, vlakbij Dresden, beroemd vanwege zijn oude porselein. Daar is de binnenstad nu pas vannacht overstroomd. Dus je ziet eigenlijk verschillende fases op verschillende plekken. En vooral richting oosten, in het stroomgebied van de Elbe, daar wordt het nog wel erger de komende tijd. Maar wat houdt dat in? Uh, je hebt al verschillende foto's uh, gestuurd. Onder andere via Twitter, via Wouter Berlin. Het uh, is uh, indrukwekkend hè, wat, wat we daar zien. Uh, mensen kunnen gewoon echt niet in hun huizen blijven. Complete steden zijn uh, staan onder water. Ja, nee, het, het houdt concreet in, bijvoorbeeld hier in Passau de binnenstad overstroomd is. Dus mensen die op de grond wonen, er zitten natuurlijk heel veel restaurants en bedrijven, dat moet allemaal weg. Eén uh, hoog kan soms ook al bijna niet meer. En je weet niet hoe lang het gaat duren. Dus misschien als het een week duurt voordat het water echt weer weggehaald is, uh, weggestroomd is en dan de modder nog weggehaald moet worden. Ja, zo lang kun je eigenlijk niet in je huis blijven. Zo eten kun je, niet in, je, kun je niet in huis hebben. Dus heel veel mensen zijn ook maar vrijwillig weggegaan omdat ze daar niet, daar niet op willen wachten. Bovendien hier in de stad is het probleem dat er geen stroom is... dat is vanwege de veiligheid uitgezet om kortsluiting te voorkomen. Er is geen water, althans geen drinkwater meer, er is heel veel water. Ja, ja. Maar er komt niks uit de leiding, dus je kunt niet uh, in bad. Je hebt geen water om te drinken, om te koken. Dus het is in heel veel plaatsen is het gewoon heel moeilijk om, om daar te blijven. Dus daar zijn veel plaatsen die niet eens gedwongen geëvacueerd... maar gewoon heel veel mensen die maar gewoon weg zijn gegaan. Uh, ik reed gisteravond uh, het centrum van Passau uit... op zoek naar een hotel waar het wel droog was en ze wel stroom hadden... En dan zie je gewoon een hele lege middeleeuwse stad achter je... Eh, die bovendien helemaal donker is, s'nachts. Hey, en vandaag komt bondskanselier Merkel uh, het getroffen gebied bezoeken. Want, wat ja. komt ze doen? Uh, ze komt uh, hier om, rond negen uur al in passen, of iets later. Dat ligt een beetje aan de, de situatie van het water en ook de hulpverlening, zegt haar woordvoerder. Want ze willen natuurlijk niemand in de weg lopen. En dan gaat ze vanmiddag nog naar Sachsen, naar Grimma en naar Turingen. Ja, ze wil natuurlijk kijken uh, wat, uh, hoe de situatie is en, en ook haar medeleven tonen met de slachtoffers. Er hmm. uh, Zijn ook verkiezingen in Duitsland? Heeft het bezoek daar ook een beetje mee te maken? Ja, haar woordvoerder heeft dat gisteren meteen ontkend. Hij was bijna verontwaardigd toen mensen daarna vroegen: zo van, hoe kun je denken dat ze dat alleen maar doet om stemmen te winnen? Maar het is natuurlijk gewoon verkiezingstijd. En we denken dan ook terug aan het hoogwater van 2002. Het laatste grote wateroverlast in Duitsland. Toen de zittende bondskanselier Gerhard Schreuder achterlag in de peilingen. Het noodweer kwam toen één maand voor de verkiezingen. Bijna letterlijk als een geschenk uit de hemel. Want hij was meteen ter plekke. Hij was degene die kordaat in, in Lieslaarsen uh, aan de rivieren stond en meteen royale hulp. Um, een steun beloofde aan de getroffen mensen. Dat heeft hem genoeg stemmen opgeleverd om toch te winnen, om herkozen te worden. Nou staat Merkel in de peilingen al voor, dus zij zou dat niet per se nodig hebben, zo'n truc. Maar ook dan mag je natuurlijk geen kans voorbij laten gaan in dit soort tijden van verkiezingen... om direct je gezicht te laten zien. Dus een ambitieus programma vandaag, drie plekken met helikopter van hier naar daar... toch als een beetje de nationale moeder die veel mensen intussen wel in haar zien. Nou, we horen wel weer van je later vandaag. Wouter Meijer, dank je wel voor nu vanuit... Uh... Basso. En ook in Nederland is het merkbaar, het hoge water. Niet zoals in het zuiden van Duitsland bijvoorbeeld, maar toch. Meino Remmers is van de uiterwaarden bij Herwijnen naar het Brakelse Vier. Mooi gezicht, toch? He? Super. Elke dag een mooi gezicht, inderdaad. Ik... Uh... Als het enigszins mooi weer is, uh, fiets ik naar mijn werk en dan sta ik hier op deze tijd. Maar het is natuurlijk wel spannend of het hier nog blijft varen van de week. We hebben daar nog een aanlegstijger. Hè? Als het water dus dan hoger uh, gaat... Dan gaat de pont aan de dijk. Aan de dijk. Ja. ja. Maar hier is die al uh, genomen, deze... Uh, de hogere stoep. Ja, die hogere. Want zo heet dat, een pond ja. gaat tussen twee stoepen heen en weer over de Waal. Die hier grijs kolkend behoorlijk stromend inderdaad, voorbij trekt. Water uit Duitsland. Precies. Want het komt van de Rijn af, hè? Helemaal mooi gezicht, toch? Ja, zeker. Dus even genieten. Ik ben op de helft van mijn rit, dus uh, kun je even uitblazen. Gaat u toen dan? Ja, werk mijn werk. Wat voor ja. iets? Onderwijs. Een school in Almkerk. Dus ik rijd uh, per dag 42 kilometer retour. Leerdam, Almkerk. Behalve in de winter als het uh, glibberig geworden. Dan gaat de meester met het blik. Juist. <laughs> maar het overtochtje is even ter bezinning. Ja, precies. Even nadenken voordat de drukte van de klas... Ja. <laughs> zich ook als een soort drukke rivier aan u opdoet. Inderdaad. En de creatieve ideeën ontstaan uh, bij het wachten... Is er al een creatief idee ontstaan dan net? Morgen. Nog niet. Dat heb ik verstoord hè, met mijn geklets over het water. We zijn aan de overkant. <laughs> ja. We hebben het gehaald. Inderdaad. Ik wens u een goede dag. Ik u ook voor de klas. Oké, okay, dank u. Toevallig geen aardrijkskunde, hè? Jawel. Ja? Ja. Ah. Dan komt daar waar de Rijn ons land binnenkomt zeker aan bod. Ik denk het wel. Lowbit hè? <laughs> ja. ja. U weet het. U bent de leraar. Ja. <laughs> Inderdaad. Oké. Okay. Goeiedag. Ja, wat was het ook alweer. Sean Bakker, voor de verkeersinformatie, hoe is het op de weg? Ja, ik heb geen idee waar iedereen uit hangt, maar we hebben wel files. <laughs> maar ik, ik kom niet verder dan 15 kilometer op dit moment. En die staan allemaal in de buurt van Amsterdam. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam bij Weidewormer, 2 kilometer. En bij knooppunt Zaandam ook 2 kilometer. Wat langer is de file op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... bij knooppunt Koenplein, 5 kilometer. En ook 5 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Batuverdorp. Zeven minuten voor half acht is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Weer was het afgelopen avond en nacht onrustig in Turkije. Daarbij is in de zuidelijke stad Antakya een tweede doden gevallen. Correspondent Bram Vermeulen. Bram, hoe zijn de afgelopen avond en nacht um, in Istanbul verlopen? Ja, nou, er begint een patroon zich af te tekenen. Um, je ziet dat Taksim is nu vast uh, verzamelplek geworden van ongelooflijk veel demonstranten. Gisteravond was het van noord tot zuid, van oost tot west, op het plein helemaal afgeladen vol. Uh, eigenlijk een soort uh, nou, braderiesfeer die daar hangt. Mensen zitten op de grond, uh, zingen, klappen, er wordt gedanst. Wat ik uh, echt het nieuw beeld vind, is dat je uh, kunt zien dat mensen uit het oosten, Koerden, aan het dansen zijn samen met nationalisten die daar jarenlang niks van moesten hebben. Dat gaat allemaal samen. De sfeer is fantastisch. Op het moment dat je de, de heuvel afdaalt, wordt het allemaal wat grimmiger. Dan liggen daar die barricaden die met de dag groter worden. Um, en daar wordt ook flink geknokt met de, de politie. Nou, mensen zijn daar goed ingericht... Uh, om het traangas, uh, wat ontzettend dik en zwaar is daar in, in de lucht, om daar tegen te gaan. Dus je ziet mensen met gasmaskers lopen, met zwembrilletjes. Uh, ze hebben flessen bij zich uh, met uh, anticiden die ze in hun gezicht spuiten op het moment dat het traangas uh, overkomt. Ook daar is de sfeer goed, maar uh, in de gevechten met de politie kan het soms er hard aan toe gaan. En dat traagas is soms zo zwaar dat mensen echt uh, de huizen in moeten vluchten om daar even van te bekomen. Mm, hey, en Ik noemde Antakia al eventjes, er is een dode gevallen. Gaat het er daar zoveel heftiger aan toe? Ja, je moet uh, nagaan, dat, uh, ik bedoel, Istanbul is natuurlijk zeker niet de enige stad waar gedemonstreerd wordt. Uh, het is bijna 70 steden waar er protesten zijn. En in Antakya uh, heb je een heel andere dynamiek, want daar wordt eigenlijk al het hele jaar door... ...gedemonstreerd tegen de regering vanwege zijn steun aan het Syrisch verzet. Het zijn met name alawieten daar, dus de mensen die hetzelfde geloof aanhangen als president Assad. Mm -hmm. uh, en die zijn fel in hun protesten uh, en bij dat protest is er kennelijk door de politie iemand doodgeschoten. En dat kan wel eens een vliegwiel-effect krijgen, want op het moment dat dat gebeurt, wordt de massa nog veel bozer. Ja. Nee, nou is uh, het protest er niet minder op aan het worden... al zou nee, premier bepaalde. Erdogan dat graag beweren. Hè, want hij zegt dat, uh, dat, nou, het dooft eigenlijk langzaam uit. Ja. En is hij uh, doodleuk op een werkbezoek in Marokko? Hoe kan hij dat nou doen? Nou, okay, dit, Laten we één ding voorop stellen. Het is echt schrijnend om te zien dat er bij die demonstraties bijna geen Turkse journalisten te zien zijn. Als die er al zouden zijn, zouden de demonstranten heel boos op ze zijn. Maar ze zijn vooral zo boos omdat de Turkse media net doet alsof dit geen grote beweging is. Terwijl het zo ontzettend druk is. Erdogan zegt inderdaad, ach als ik terugkom, dan zijn deze protesten voorbij. Van de andere kant heb je daar staan. President Gül, qua charisma toch wat zachter dan, dan de premier die zegt... Uh, het is goed, uh, mensen hebben het recht om te demonstreren, om vredig te demonstreren. Uh, dus de, je ziet een soort uh, good cop, bad cop uh, mentaliteit ontstaan. Premier Erdogan die vier dagen dodelijk op, uh, op reis gaat naar Noord-Afrika... en doet alsof er niks aan de hand is. En Gül die... Iets tegenwoordig probeert te komen tegen de demonstranten. Maar vergeet niet, het is niet de president die hier het beleid maakt, maar premier premiere. Ja, en wat betekent het dat nu uh, de vakbonden eigenlijk zich solidair verklaren met de demonstranten? Ja, dat betekent dat het vandaag uh, nog veel drukker gaat zijn uh, op taxi. We krijgen een tweedaagse staking. Uh, dus dat gaat betekenen dat, uh, dat je ook overdag op taxi veel meer mensen had. Gisteren kwam het er allemaal erg langzaam uh, op gang. Het is echt. Iets aan het worden van de avond. Uh, op het moment dat mensen klaar zijn met werken, dan komen ze. En nu dat die vakbonden hebben gezegd, ambtenarenbonden, uh, we gaan staken. Dat betekent dat dat er twee dagen lang dus ook overdag op taxi meer volk te verwachten valt. Goed. Correspondent Bram Vermeulen. Dankjewel Bram, met het laatste nieuws uit uh, Turkije. En zo dadelijk de kwartaalcijfers van Aholt en elektrische auto's die vooral op benzine rijden.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 En het is half acht, dus gaan we naar Mark Visser. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij de protesten tegen de Turkse premier Erdogan... is opnieuw een betoger omgekomen. De man van 22 werd in de zuidelijke stad Antakya door zijn hoofd geschoten. Door wie is onduidelijk? Gisteren kwam in Istanbul een demonstrant om het leven... nadat hij was aangereden door een taxichauffeur. Een deel van de ambtenaren in Turkije steunt de betogers. Er is vorig jaar meer geweld tegen de politie gemeld. Politiemedewerkers deden ruim 4700 keer aangifte, 600, keer meer, of 600 meer dan een jaar eerder. Het gaat om geweld variërend van spugen, ernstige beledigingen, mishandeling en pogingen tot moord en doodslag. Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn, heeft afgelopen kwartaal 4,4 meer omzet gedraaid dan een jaar geleden. In Nederland bedroeg de omzetgroei zelfs 7,5 deels door de overnames van Bolbruncom en voormalige C1000-winkels. De netto-winst over het eerste kwartaal bedroeg bijna 2 miljard... veel meer dan de 285 miljoen een jaar geleden. Zometeen economieredacteur Merel Stikkeloren. Nederlandse spoorwegen verliezen mogelijk de concessie... voor het gebruik van de hoge snelheidslijn naar België. Staatssecretaris Mansveld zegt dat ze alle opties openhoudt...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 Het wordt de komende dagen fraai weer, de temperaturen gaan omhoog en ze komen boven de normale waarde voor de tijd van het jaar te liggen. En dat is toch alweer enige tijd geleden. Vandaag beginnen we nog met wolkenvelden, maar af en toe schijnt ook al de zon en vanuit het noordoosten komen er steeds bredere opklaringen. De wolken trekken naar het zuidwesten weg en dat betekent dat we op steeds meer plaatsen zon krijgen. Vooral vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt dan in het binnenland zo'n 19 à 20 graden, pal aan Zee is het zo'n 15 tot 17 graden. De wind waait vandaag nog uit het noorden en is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Morgen, en vooral overmorgen, draait hij wat meer naar de oosthoek. En dat is gunstig voor het weer op de westelijke stranden. In Zeeland en in Zuid-Holland gaan de temperaturen dan ook op het strand flink omhoog. In het hele land wordt het sowieso beter weer, want er zijn flinke zonnige perioden. Waarbij het morgen 18 tot 22 graden wordt. En donderdag op veel plaatsen 23 graden. En dan dus ook op de stranden heerlijk weer. En wie verlangt daar niet naar? kan ik mij zo voorstellen. Hier in ieder geval uh, bijna iedereen, John Bakker. Ja, ik doe mee hoor. Ja, hè? Moest op de weg? <laughs> ja, dat valt ook allemaal reuze mee. Acht files, uh, iets meer dan 25 kilometer. En nog geen bijzonderheden. De meeste vertraging richting Amsterdam. Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein 5 kilometer. 6 kilometer op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Battenverdorp. En bij Rotterdam op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer.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 Ook interim managers en financials gaan naar movier.nl/zeker van inkomen. Goedemorgen, het is 5 minuten over half acht. We naar het NOS Radio in nieuws zoals beloofd. Supermarktbedrijf Anholt gaan we bespreken. Het bedrijf is vanochtend met cijfers over het eerste kwartaal gekomen. En die zijn goed. Economieredacteur redacteur Merel Stikke-Lorm is bij mijn mail... een winst van een kleine 2 miljard. Dat is bijna zeven keer zoveel als dezelfde periode vorig jaar. Ja. Waar heeft dat mee te maken? Uh, dat komt doordat AHOT een belang in een Zweedse dochter heeft verkocht, Zweedse ICA. Als je dat eraf haalt, dan is het resultaat weer lager dan vorig jaar. Dan blijft er nog zo'n 200 miljoen over. Uh, want dus 1,7 miljard ongeveer uh, uh, van die winst komt door de verkopen van dat belang. Uh, dus ja, uh, als je dat eraf haalt, is een licht lagere winst. Um, en uh, die winstdaling kwam ook doordat uh, uh, Aholt in de Verenigde Staten extra geld moest uitgeven voor de pensioenpot daar voor de werknemers. Hmm. Uh, waar verdient Aholt op dit moment het meest aan? Um, ja, ze, ze hebben een hogere omzet geboekt, ruim 4% erbij. In Nederland een sterkere omzetgroei, veel sterker dan in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is de belangrijkste markt voor Aholt. Daar halen ze meer dan de helft van de omzet uh, vandaan. Maar ja, natuurlijk, Albert Heijn. Uh, nog steeds ook erg belangrijk voor het bedrijf. Uh, Daardoor dus die grotere winst- of uh, omzetstijging... dat kwam omdat ze boel.com hebben overgenomen. Um, uh, ja, Dat zie je dan natuurlijk terug in de cijfers. Die omzet komt erbij, die tellen ze er natuurlijk bij op. Uh, daarnaast sloegen de prijsacties van Albert Heijn aan. Uh, de Route 66 onder meer. Uh, nou ja, je kent de reclames waarschijnlijk wel... Mm -hmm. Um, uh, en ook zegt Ahold uh, de inflatie. Dat betekent dus dat de prijzen omhoog zijn gegaan. Ahold zegt daar wel bij van ja, dat is uh, uh, ook bij andere supermarkten het geval, niet alleen bij ons. Maar uh, ja, als je een hogere prijs hebt. Uh, en je verkoopt hetzelfde aantal producten... dan gaat je omzet natuurlijk ook omhoog. Zeg, uh, Ahot verdient geld. Wat, wat doen ze ermee? Ook bijvoorbeeld uh, met dat geld van die, van die verkoop van, uh, van de dochter? Ja, daar was iedereen heel erg benieuwd naar. Er werd al druk gespeculeerd dat ze misschien in de Verenigde Staten... uit zouden breiden, daar uh, ketens over zouden nemen. Dat is voorlopig niet het geval. Ahot uh, gaat de aandeelhouders, uh, pleasen, ze kopen aandelen in. Uh, nou, dat is gunstig voor aandeelhouders, want dat wil zeggen... dat er in totaal minder aandelen overblijven. En dat betekent ook dat de winst die AHOT maakt en dat uitkeert in dividend aan aandeelhouders... dat dat over minder aandeelhouders verdeelt. Ah, moet ze worden. Ze krijgen dus... een groter stuk van, ja, van de taart, van de, van de, koek, de koek. Ja, inderdaad. Uh, dus dat is gunstig. Dus nou ja, we, zien, we zullen zien, um, voor aandeelhouders althans... we zullen zien wat dat straks met de koers uh, gaat doen. Maar dat is in elk geval het plan van Ahot uh, met dat geld. Heeft uh, het bedrijf zich ook uitgesproken over de toekomst? Wat zijn er voor uitzichten? Wat verwachten ze? Ja, daar zijn ze heel erg terughoudend in. Uh, ze zijn heel voorzichtig, want ja, we weten het natuurlijk... de consumenten het vertrouwen van consumenten is nog altijd heel laag. En de bestedingen zijn laag. Uh, we zitten natuurlijk nog steeds in een economisch niet zo gunstige tijd. Dus dat is voor AHOLD natuurlijk ook uh, koffiedik kijken hoe dat verder gaat in de toekomst. Goed. Merel Stikker Lorem, dank je wel voor het uh, updaten over de cijfers van AHOLD. U vindt er ook meer over op onze website trouwens: nos.nl. .no. We zullen kijken wat het aandeel inderdaad doet na negen uur. Het is tien uh, minuten over half acht. Tijd voor de sport. Tijd voor Philip Koken. Philip, goedemorgen. Goedemorgen Lara. We gaan het hebben over uh, transfer. Keeper Maarten Stekelenburg gaat naar Fulham. Is dat een goede stap voor uh, Stekelenburg? Ik denk het wel, ik denk het wel. Ja, hij zal zich toch verlost voelen nu. Uh, hij is verlost vooral van een trainer bij Roma die hem niet haalde. Die ook niets met hem heeft. En waarbij hij ook weinig speelde. Ook wel eens wat geblesseerd was, dat was dan ook wel een excuus. Maar soms als hij, fit, als hij wel fit was, dan speelde hij ook niet. En hij is nu erg gewild bij uh, bij Fulham. Fulham wilde hem in de winterstop al halen. En hij komt nu dan echt. Hij wordt vandaag medisch gekeurd en hij tekent vandaag... het belangrijkste is dat daar een trainer zit dat een Nederlander is. Het is Martin Jol. En Martin Jol verlost de Stekelenburg vier jaar geleden ook al eens. Vier jaar geleden, u weet het nog, getwijfeld. Toen was Marco van Basten de trainer van Ajax. Die koos toen voor Vermeer en zette Stekelenburg op de bank... Van Basten vertrok wegens gebrek aan succes en na de winterstop kwam Martin Jol en die zette Stekelenburg weer onder de lat. Dus Jol is uitgerekend de persoon die Stekelenburg vertrouwen kan geven. Want een jaar later was Stekelenburg ja, een van de beste keepers op de wereld en keepte hij in een WK-finale. Mm, en jij denkt dat hij zich bij Jol eh, ook weer op kan trekken, dat hij weer op het oude niveau komt? Dat denk ik wel. Ik denk, ja, hij, hij moet keepen. En de Premier League is een geweldige competitie. Dat zien we ook bijvoorbeeld aan, aan, aan Michel Vorm, die nu met de Nederlandse elfte selectie mee is naar Indonesië. Die kiept daar bij Swansea. En iedereen zei, wat moet je nou in hemelsnaam bij Swansea? Nou, hij heeft zich daar in vorm gekiept. Hij is daar opgevallen. Ja, en, en, Martin, en uh, Edwin van der Sar, die ging in, in 2001 naar uh, Fulham toe. Na een slechte periode, ook in Italië, toen bij Juventus. Kiepte daar vier jaar viel op dat hij daarna kon vertrekken naar Manchester United. En daar uh, beleefde hij de beste periode uit zijn carrière. Dus ik denk het wel, het is een goede stap. Oké, okay, nou we gaan een stukje verder. Uh, want daar is ook nieuws te melden bij Chelsea. Chelsea krijgt Mourinho. Dat zat er wel aan te komen. Dat zat er inderdaad wel aan te komen. Het is inderdaad niet zoveel verder. Dat ligt ongeveer een kilometer uit elkaar. Fulham en, uh, en Chelsea. En Mourinho wilde ook ineens weer interviews geven. Dat is ook wel weer mooi. Hij heeft succes. wilde die interviews geven. En hij was bezig aan een enorm charme-offensief. Je mag het ook een staaltje narcisme noemen. <lacht> en hij uh, sloeg toen uh, teksten uit als... Uh, ja, ik ben één van jullie. En ik voel dat mensen hier van me houden. Ik heb altijd Chelsea in mijn hart gehad. Ja, je kunt er een, een zakdoek bij pakken. Oh, ja. Maar, maar ja, dat heeft natuurlijk alles mee te maken... dat hij inmiddels bij Real Madrid, waar hij vandaag komt, niet zo geliefd meer was. Maar het belangrijkste is dan, denk ik wel, voor Nederland om in de gaten te houden... hij zal een serieuze poging gaan wagen om Wesley Snijden nu los te weken van Galatasaray... Hij heeft een enorm goede band uh, met Sneijder sinds zijn periode met Inter. Ook zo'n succesvolle periode. En uh, ja, Sneijder die, ja, die heeft toch niet echt een fantastisch seizoen gehad bij Galatasaray. Hij wil nog één keer alles uit zijn carrière halen. En ik denk dat Sneijder toch ook het gevoel zou hebben... dat kan onder Mourinho. Mm. Nou, dat zou een interessante move zijn inderdaad. Dankjewel, Philip Koken. En ik spreek je uh, morgen weer. En het bezoek van koning Willem-Alexander aan Duitsland... is vooral belangrijk voor het bedrijfsleven. Straks een reportage daarover. Eerst naar de elektrische auto. Ampera's, volts en plug-in Priussen. Nieuwe Mitsubishi's en Volvo's met stekker. Ze zijn niet aan te slepen. Semi-elektrische auto's profiteren volop van fiscale voordelen. De overheid strooit met voordelen om dat ze milieuvriendelijk zijn. Zuinig en groen. Nou ja op papier, dan moet je de auto's wel opladen. En daar gaat het mis. Onderzoeksbureau CE heeft in kaart gebracht... hoe we omspringen met onze semi-elektrisch wagenpark. En wat blijkt, stekkerauto's hangen veel te weinig aan de oplaadpaal. Onderzoeker Huib van Essen. Eigenlijk is het heel simpel. Het moet gewoon aantrekkelijk zijn. Je moet er voordeel bij hebben om met die auto's elektrisch te rijden. Dat betekent dat het kostenvoordeel wat er bestaat als je elektrisch rijdt... elektrisch rijden is goedkoper dan op benzine... dat je dat voor een deel als bereider in eigen zak kan steken. Andersom, dus dat je niet al die brandstofkosten altijd maar moet vergoeden als werkgever. Dat je gewoon op een gegeven moment zegt, tot hier krijg je die brandstofkosten vergoed. Ja, dan verdien je gewoon als je elektrisch gaat rijden. Nou, reken maar dat die bij rijders dat dan gaan doen. Ja, Louis Dekker van de economieredactie heeft dit allemaal uitgezocht. Louis, goeiemorgen. Goeiemorgen. Zeg, dit was toch niet helemaal de bedoeling volgens mij van uh, elektrische auto. Terwijl het zo klinkt, hè, zo simpel klinkt. Als je die man hoort praten, zeg je... ja, maar zo is het toch heel simpel te regelen. Ja, zo is het dus niet, want wat gebeurt er? We pakken de voordelen en om het verhaal heel kort te houden... we willen wel de lusten, niet de lasten. Dus als die auto eenmaal voor de deur staat, Lara... Dan eh, laden we hem niet op. <laughs> Precies, want waarom zouden we? En er is één uitzondering. Ben jij ZZP'er, zelfstandige zonder personeel... heb je al je voordelen gepakt... En koop je een auto die misschien op papier wel meer dan 40.000 euro kost en je haalt alle aftrekposten en voordelen ervan vanaf, dan kost het je 8.000 euro. En ben je een ZZP'er, dan wil je ook nog goedkoop rijden, dus dan let je op. Uh -huh. Het probleem is alleen, deze auto's vallen in handen van lease-rijders. Okay. En die hebben een tankpas. Ja, precies. Dus die, die, die kiezen dan voor het gemak, neem ik aan. Ja, nou en voor het voordeel. Het is puur een kwestie van we zijn dol op geld, we zijn voor, uh, dol op voordelen. En de nee. rest is simpelweg niet keihard geregeld. Dus wat jij of ik met die auto zou gaan doen, is aan jou of aan mij. Ja, en dan nee, gebeurt er dit. Dan zijn er een paar mensen die het heel goed doen en een heleboel die het niet goed doen. Nou nee, heb ik bedoel eigenlijk met gemak dat het uh, toch even gedoe is om uh, zo'n zo auto steeds op te laden. Tuurlijk. Het is makkelijk om even naar de pomp te rijden en het ding weer vol te gooien. Ja, het is, je hebt toch die, het is niet zo ingewikkeld hoor, inpluggen en een pasje tegen een paal houden. En toch doen heel veel mensen het niet. Ah, uh, kijk thuis en op je werk, als dat geregeld is, dan gaat het wel. Dan wordt het een soort routine... Maar wil je onderweg opladen, dat is best een hoop gedoe, hoor. Want je moet die plekken vinden. En dan staat er natuurlijk net weer iemand illegaal geparkeerd met zijn dieseltje. Of, uh, of de paal is bezet door iemand die daar al twee dagen staat. Of weet ik veel. Dat is een hoop gedoe. Dus dat, dat is best verklaarbaar. Nee. Uh, maar ook thuis en op het werk gaat het nog te vaak fout. En rijden er mensen in dit soort auto's... En dat gebeurt echt, je kunt het je niet voorstellen, die rijden al een jaar met zo'n auto. en Die hebben hem nog nooit opgeladen. Hey, en dat onderzoeksinstituut, dat is CE, onafhankelijk, zit in Delft. Waarom hebben ze onderzoek gedaan naar het opladen van stekkerauto's? Ja, dat is op zich wel bijzonder. Het onderzoek is namelijk niet hun eigen initiatief. Het onderzoek is initiatief van Opel en Toyota. Opel en Toyota zijn de fabrikanten die deze auto en masse op de weg hebben gezet afgelopen jaar in Nederland. En zij zijn ook degene die dus willen weten hoe die auto's het doen. Dat willen ze niet voor niks weten, want ze voelen natuurlijk aan dat het niet goed gaat op dit moment. Dan kun je zeggen, ach, autofabrikanten die willen toch gewoon auto's verkopen. Die zijn al lang blij dat er een paar duizend rondrijden in Nederland. En dat het in ons land zoveel beter gaat als in andere landen. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Die autofabrikanten hebben natuurlijk heel goed door dat dit rampzalig is voor het imago van deze pioniers. Deze nieuwe auto's die eigenlijk de weg moeten bereiden voor het echte elektrisch rijden, elektrisch rijden van de toekomst. Met andere woorden, uh, zij willen zeggen, die auto's die deugen wel... maar het zijn de bestuurders die het op dit moment verknallen. En dat is een hele moeilijke boodschap. Want ligt dit resultaat, ligt deze conclusie, ligt dat nou 100% aan de bestuurder... of is die auto gewoon op de een of andere manier nog... Te slim voor ons? Te ingewikkeld misschien wel? Of ontbreken er prikkels, zodat we die auto gaan gebruiken zoals die bedoeld is? Is het misschien te gemakkelijk om zo'n auto zo te gebruiken zoals wij het willen? Hmm. Ja, en jij hebt eerder ook wel onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Uh, waarom komt dit rapport nu uit? Ja, dat heeft toch alles wel te maken met, met timing. Den Haag uh, is uiteraard uh, aan het kijken hoe het verder moet... eigenlijk met de hele financiële huishouding van het hele land. Nou, hier gaat ontzettend veel geld in... Dat is één punt, maar er wordt ook in algemene zin gekeken naar... Eh, past dat fiscale autobeleid nog wel? Er worden heel veel auto's gestimuleerd op dit moment. Niet alleen die semi-elektrische waar we het nu over hebben... maar ook al die spaardieseltjes en, en andere zogenaamd zuinige auto's. Het is op dit moment zo dat eigenlijk één op de drie auto's... enige vorm van steun van de overheid krijgt. Dus de overheid is net aan het kijken, klopt het allemaal nog wel? Moet het niet allemaal een beetje anders? Nou, met deze resultaten... Uh, kun je je natuurlijk voorstellen dat uh, in dit geval Toyota en Opel... maar straks ook Mitsubishi, Volvo, Volkswagen... Uh, zich een beetje achter de oren gaan krabben of dat voordeel dat er nu is... of dat er in de toekomst nog wel blijft met deze situatie. Want uh, ja, er is toch wel reden om daar enigszins bezorgd over te zijn. Het is op dit moment heel simpel zo dat uh, die auto's ongelooflijk in de schijnwerpen staan... en ook heel voordelig kunnen zijn, vooral in aanschaf... Uh -huh. Maar dat het daar ook ophoudt. En daar verliest de overheid ook de controle. Dus er gaat een enorme klap geld in een put. Waarvan je met weinig fantasie toch kunt beweren dat die aardig bodemloos begint te worden. Ja, wat zou je daaraan kunnen doen, Louis? Stel dat het inderdaad niet zozeer aan de slimme auto's ligt. Dat het ingewikkeld zou zijn voor bestuurders. Maar dat we ons anders moeten gaan gedragen. Hoe zou je dat kunnen afdwingen bijvoorbeeld? Ja, er zijn een paar hele simpele dingen en die gebeuren ook al wel. Er zijn zelfs cursussen. Hè? Hoe, hoe moet je in zo'n auto rijden? Je kunt het echt leren. Alleen, ja, doe je dat ook? Heb je daar belang bij? Daar is hij weer. Er kunnen natuurlijk meer oplaadpalen komen. Dat is ook een hele simpele oplossing. Maar goed, moeilijk, want bij de overheden is het geld op. Ik denk de belangrijkste eh, overwegingen zullen toch zijn... voorkom A, dat die auto in verkeerde handen valt. Het gebeurt nu echt dat mensen met zo'n auto in Friesland wonen en in Brabant werken... Ja, dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op met een auto die in het geval van de Prius 15 kilometer... in het geval van de Ampera misschien 40, 50 kilometer elektrisch kan rijden. Die ga je onderweg geen tien keer opladen. Dus die auto zit soms in verkeerde handen, daar moet een eind aan komen. En eh, het is voor werkgevers denk ik wel verstandig dat ze stoppen met het automatisch vergoeden van alle benzine. Kom met een plafond, kom met een budget, geef het beestje een naam. Het klinkt allemaal niet zo ingewikkeld, eh, maar... Het gebeurt op dit moment echt dat werkgevers bij dit soort auto's... ook bij dit soort auto's wel de benzine vergoeden... maar niet de elektriciteit. En ja, dan heb je een oplaadpaal voor je deur. Zijn ja. dan opladen als nee. de werkgever niet betaalt? Ik dacht het niet, hè? Nee, ik ook niet. Louis Dekker van de redactie. Zijn verhaal vindt u terug op onze website nos.nl. Louis, dankjewel. Nou, John Bakker die vraagt zich af waar iedereen is. Heb je ze al gevonden, nou, dus, dus, dus Er zijn er een paar bijgekomen, maar meer dan 60 kilometer... waar 120 op dit moment normaal zou zijn, heb ik niet. Bijzonderheden? Nou, eigenlijk niet. De meeste vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam... bij knooppunt Zaandam, 4 kilometer. En aansluitend op de A8 richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein, 5 kilometer. De A9 van ook maar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp, 6 kilometer. De langste file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... Eerst bij knooppunt plein 7 kilometer. En een stukje verderop bij Moordrecht 4 kilometer. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op bezoek in Duitsland. Gisteren werden ze in Berlijn ontvangen door bondskanselier Merkel en president Kouk. Maar dat was slechts het formele deel. Inmiddels zijn ze doorgereisd naar Midden-Duitsland om zich aan te sluiten bij een Nederlandse handelsdelegatie. Want zo ziet de koning zijn rol ook in het buitenland. Hè. Dat heeft hij aangegeven. Het ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hoe dat gaat, hoort u in een reportage van Menno Reemeijer vanuit Wiesbaden. Ook in Wiesbaden ontkwamen de koning en koningin er niet aan. Veel Duitsers die het Hollandse koningspaar wilden zien. En ook daar was het veel handjes schudden en vriendelijke toespraken van bijvoorbeeld de president van de deelstaat. Vele de burgerinnen en burger in ons land freuen zich op ze beiden. En we freuen ons zeer dat ze heute en morgen in Hessen te gast bent. Maar ook wordt duidelijk dat dit bezoek meer is als alleen handjes schudden... als de koning door de Duitse televisie op straat wordt aangesproken. Wat ze heute avond nog Heute Abend spreken we met alle mensen die niet gekomen zijn. We verzoeken de samenwerking tussen Hessen en Nederland nog verder voor de toekomst zu besteden. Hartelijk bedankt. En dat samen zijn is in het koerhuis in de stad... waar een grote netwerkbijeenkomst wordt gehouden. Maar de Duitsers de belangen meteen duidelijk maken. De Nederlanden zijn een van onze belangrijkste handelspartners. En de Nederlanden investeren in Hessen zeer, zeer sterk. En dus is er een grote handelsdelegatie onder leiding van minister Ploemen van Buitenlandse Handel. We zijn in deze dagen met een delegatie van vast 100 Nederlandse ondernemingen. en wissenseinrichtingen in Hessen en in Baden-Württemberg onderweegd. De koning had al voor zijn aantreden gezegd dat hij in de toekomst zo ook zijn officiële staatsbezoeken wil doen. Niet alleen handjes schudden, niet alleen protocolair, maar ook het bedrijfsleven ondersteunen. U kunt zich voorstellen dat ik dat een heel goed idee vind. Duitsland is een van onze belangrijkste handelspartners. Dus ik juich het alleen maar toe dat de koning de daad bij het woord voegt. Maar wat maakt nou het verschil? Want u wat... gaat vaker op bezoek en op handelsmissie? Zeker. Um, maar wat, we, wat de aanwezigheid van de koning en ook van de koningin... betekent voor bedrijven dat er deuren toch nog iets gemakkelijker open gaan. Uh, dat er contacten soepel worden gelegd. En het is natuurlijk heel bijzonder om onderdeel uit te maken van een handelsmissie... waar ook de koning en de koningin deel van uitmaken. En dat betekent bij zo'n netwerkbijeenkomst niet alleen dat die ondernemers uit Nederland... met hun Duitse collega's gaan praten, maar ook dat de koning langsloopt en de koningin... Is dat belangrijk? Ja, nou uh, dat is ongelooflijk. Want de koning uh, opent deuren die voor andere mensen totaal gesloten zijn. En je ziet ook aan onze gasten dat ze fantastisch tevreden zijn dat ze met uh, de koning praten. En de koning zit daarbij alsof hij een van de ondernemers is. Her Thijs Steling is van Taskforce Healthcare. Wat doet dat in, wil dat in Duitsland? Uh, Taskforce Healthcare uh, probeert uh, bedrijven, uh, kennisinstituten en uh, ministeries samen te helpen om uh, business in, in het buitenland te vergroten. En eigenlijk richten we ons op opkomende markten. Dat is Duitsland helemaal niet. Alleen in Duitsland zijn er een aantal toeleveranciers... die erg graag aan de producenten willen leveren. En die helpen wij hier hun, uh, hun klanten te vinden. Ja. Maar Dit maar soort zijn ook helpen? bedrijven hier niet gekomen als de koning en ja, koningin Ja, bij ja, ja, ja. En, uh, we hebben een veel grotere delegatie dan we anders zouden we hebben gehad. Dus, uh, uh, zowel van de Nederlandse zijde als van Duitse zijde. Maar daar blijft het niet bij. De koning neemt aan het eind van de avond ook zelf de microfoon. Heel opvallend. Om de ondernemers toe te spreken. Ik heb het zo öfter gezegd... Wir sind geschäftlich hier. Also, meine Damen und Herren, bei dieser Reise geht es um Sie. Nützen Sie diese Chance. Treffen Sie neue Partner. Lernen Sie einander kennen. Suchen Sie miteinander nach neuen Möglichkeiten. ergreifen Sie. Unsere volle Unterstützung ist Ihnen sicher. Koning Willem-Alexander vond er in Duitsland geen doekjes om. Hij is er om zaken te doen en om uh, steun te geven. Vandaag reist het paar verder naar Stoetkart. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. Bij me, Renate Evers. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is een potje van gemaakt, dat zegt oud-president-commissaris Jan Timmer van de NS in het Financiële Dagblad over de Vira. Hij vindt dat Thalys of Eurostar op het traject zou moeten rijden. De onderhandelingen daarover zouden morgen moeten beginnen. Politiek is dat aan de reiziger verplicht, zo zegt Timmer. Na acht uur hoort u de NS trouwens op deze zender over het eventueel verliezen van de concessie. Ernest Lauwers mag geen advocaat worden. Lauwers is veroordeeld voor de moord op Weduwe-Wittenberg in de Deventer moordzaak. Zelf zei hij altijd onschuldig te zijn. Tijdens en na zijn straf volgde hij een studie om advocaat te worden. Maar het Hof van Discipline heeft besloten dat Lauwers geen advocaat mag worden. Volgens de Volkskant kreeg hij van het ministerie van Veiligheid en Justitie juist een verklaring omtrent gedrag, Zodat hij advocaat kon worden, maar het Hof zegt dat er kans is op residieven. Staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie wordt ernstig bedreigd. Bronnen aan de Telegraaf bevestigen dat hij persoonsbeveiliging krijgt... en ook dat zijn huis in Amsterdam wordt bewaakt. De bedreigingen zijn toegenomen sinds het debat over de overleden asielzoeker Dom Maatov... en de discussie rondom de strafbaarstelling van illegaliteit. Volgens de krant komen de kwaadwillenden dan ook uit de asielactivistische hoek. Het Openbaar Ministerie heeft de veroordeelde zwemleraar Benno L. gevraagd vrijwillig langer in de gevangenis te blijven, omdat er nog geen plek om te wonen voor hem is geregeld. Dat zegt zijn advocaat Pieter van der Kruis in het Brabants Dagblad. Ze hebben daar vier jaar de tijd voor gehad. Onbegrijpelijk, zegt zijn advocaat. Vrijdag komt El voorwaardelijk vrij. Hij heeft vastgezeten voor misbruik van tientallen zwakbegaafde meisjes. De Rabobank in Kerkrade moet misschien twee ton betalen als het koningszilver van de Schuttersbroederschap Sint Sebastianus niet wordt teruggevonden. Vorige week verdween het zilver uit de bankkluis na een grote opruimactie. Bankmedewerkers zagen de 220 zilveren schildjes aan voor carnavalsversieringen en zetten ze bij het golfveld. zo opgeruimd. Bank wil nog niets zeggen over aansprakelijkheid al de trouw. Noord-Korea is bijna klaar met het werk aan de kernreactor... waar kernwapens gemaakt kunnen worden. De BBC meldt dat op basis van een Amerikaans instituut... dat de staat in de gaten houdt. En de organisatoren van de World Games in Stadskanaal twijfelen er eraan... of ze hun evenement nog wel willen openen met Nederland-België... voor voetballers op krukken. Die wedstrijd werd dit weekend ook gespeeld in België... en er liep het vlak voor tijd volledig uit de hand... zoals te zien op de Belgische televisie. Hey! Eigenlijk mogen de spelers elkaars krukken niet raken... maar daar wordt meermaals tegen gezondigd. Ja, dat ging helemaal fout en toeschouwers bemoeiden zich ermee. Nou, er is nu nog zoveel oud zeer. We moeten ons beraden of we die wedstrijd nog wel willen. Zegt een van de organisatoren van de World Games... in het Dagblad van het Noorden. Het is wat. Renate, dank je wel. Graag gedaan.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 Luister vanmiddag van half 2 tot 2 naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Geachte heer Jans van Energiemaatschappij De Schakel. Graag zouden we even bij u solliciteren. Punt. Wij zijn Centraal Beheer Achmea Zakelijk. Goed voor ruim 100 jaar werkervaring.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 Vanavond in KRO's oog en oog. De man die aan de wieg stond van het regeerakkoord en VVD en Partij van de Arbeid samenbracht. Een van de mannen ook die Nederland uit de crisis moet halen. Voor de vierde keer minister, stijl, eerlijk en een dikkie koppig. Henk Kamp, de minister van Economische Zaken. Vanavond in oog en oog, rond half negen bij de KRO op Nederland 2. Nederland 2 vertelt het hele verhaal. Unit4. Software vooruitgedacht. Kijk op unit4.nl slash cases.